Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vluchtelingen die naar Nederland komen worden bij aankomst uitgebreider gescreend, schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Alle vluchtelingen worden gefouilleerd en hun bagage wordt onderzocht. Ook moeten ze onder meer hun vingerafdrukken afstaan. De aanscherping volgt nadat is gebleken dat een van de aanslagplegers in Parijs vanuit Syrië als vluchteling Europa binnenkwam. In Rotterdam is een jongen van 16 aangehouden vanwege dreigtweets. Een dag na de aanslagen in Parijs zou hij dreigtweets hebben gestuurd... over een vlucht van Air France van Amsterdam naar Parijs. Het toestel werd daarna doorzocht en een deel van Schiphol werd ontruimd. Bij de tiener zijn computers en een mobiele telefoon in beslag genomen. De onderzoekscommissie die het lek bij de commissie stiekem gaat onderzoeken, is rond. Alle betrokken partijen hebben hun afgevaardigde bekendgemaakt. Onder andere de Kamerleden Recour van de PvdA, Harbers van de VVD... en de Roon van de PVV gaan onderzoeken wie er informatie heeft gedeeld met de media. De Tweede Kamer stemt vandaag niet over het belastingplan, maar morgen. 50-plus Kamerlid Krol vroeg om uitstel... omdat het kabinet vrijdag met een nieuw eindbod kwam voor het plan. Om het door de Eerste Kamer te loodsen is de steun nodig van meerdere oppositiepartijen. D66-leider Pechtold zei vanochtend dat zijn partij tegen zou stemmen als de stemmingen vandaag zouden doorgaan. Egypte zegt dat er geen bewijzen zijn... dat de ramp met de Russische Airbus het gevolg was van een aanslag. Opvallend genoeg maakte de Russische inlichtingendienst FSB... juist vandaag bekend dat het ongeluk wel is veroorzaakt door een bom aan boord. De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zei er wel bij... dat als blijkt dat het een aanslag was, de schuldigen zullen worden gestraft. Het weer het is bewolkt. Vanuit het Zuidwesten trekt buige regen het land in... De wind wordt vrij krachtig tot hard. Dank de Westkust komt later vanavond een westerstorm te staan. Vannacht mogelijk even zware storm. Morgen vroeg neemt de wind wat af, maar s'avonds neemt hij weer toe. Tot aan zee stormachtig. Dan gaat het ook weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Het is nog altijd een stuk drukker dan gebruikelijk om deze tijd... door de regen en door de harde wind... Er staan flinke files met meer dan 20 minuten vertraging nu op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Ridderkerk en Harwingsveld-Giesendam 16 kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... Bij Lexmond 9 kilometer file. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En vanuit Utrecht naar Breda bij Noorderloos 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Catch the rainbow, the sun. De Rainbow van... Uh, ja, de naam zegt het al, Rainbow. Met uh, aan de snaarplank Richie Blackmore. En uh, de zanger is natuurlijk Ronnie James Dio. En uh, je zou het niet geloven, maar we, hebben, we krijgen nog een, een verzoekje ook. En dat is uh, niemand minder dan Marcel van uh, ja, Strandclub Aan Zee 12. Ik ben er vanmiddag langs gelopen, maar... Of ik het zand in de oogjes of alles was al weg. Maar er worden weer op jullie gewacht, heb ik begrijpen, dus... Voor mij mag je wel weer komen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Marcel en Barbara deze is voor jou. Jullie, eigenlijk jullie, hè? Je luistert naar Rocket zie Mama's in the kitchen, picking up a pie. Daddy's in the backyard. Get a job, son, you know you're hard to try. I packed up my bag, I headed down the road. I got me a job from Henry Ford. Mistake, I moved much too far, and now I know what the lonesome blues are. I'm getting lonesome, I'm getting blue. I need someone to talk to. I'm getting lonesome, I'm getting blue. Let me tell you where I'm going to. Everybody! Ja, yeah, Rory Gallagher Going to My hometown, was een speciaal uh, verzoek van de Marcel van Strand Club 12. En uh, leuk dat je luistert, man. Ja, het zal eens tijd worden. Nu nog een keertje langskomen en dan, uh, dan halen we zappen uit de kast. Volgende nummer. Gary Moore, Fill In It. Periscine Walkways. En je luistert naar Rocket at CfM. Hier begint mijn houten hart gewoon van te krimpen. Als ik dit soort solos hoor, dan uh, ja. Doe maar. Ik, ik hoor mezelf. Ik hoor mezelf twee keer. Twee keer, twee keer. Ik hoor mezelf drie keer zelfs zelfs zelf. zelf, zelf. <laughs> ik heb er weer een verzoek klaarstaan. En, uh, en deze die, die gaat ook buiten de grenzen van Zandvoort. Deze gaat namelijk naar Wilnis. Wilnis, waar ligt dat dan? Ja, waar ligt Wilnis? Ja, het ligt uh, tussen uh, assen, rolde en Abu Dhabi. Boston, jawel. En waar kwamen ze ook weer vandaan. Chicago? Nee. Ik heb geen idee. <laughs> Boston, geloof ik. Volgende nummer, uh, dat, is een, dat is ook een verzoekje. En, uh, dat is van, uh, van, van Willem Bruist. En Willem Bruist, die werkt bij ZFM. Uh, bij die is altijd aan het werk, die jongen. En die wil graag nu horen van Ronnie James, de yo. Don't talk to strangers. Die luistert naar Rock at ZFM. Starlight Cause the words may come out Dio, De King of Darkness Helaas is hij ons ontvallen Gelukkig hebben we zijn platen nog Jawel Dat geldt ook voor de volgende trouwens Je hebt hem al gehoord maar ik draai er nog een nummer van Ik uh, ben er een groot bewonderaar van en uh, Zoals hij speelt Zo speelde ik nog lang niet Maar de volgende keer neem ik mijn gitaar mee Oud in de Gary Moore samen met Phil Linnet. En Phil Linnet, dat weet je natuurlijk wel. De bassist van, van wie ook maar? Tin Lizzie, heel goed natuurlijk. Ja, men vraagt wel eens aan mij: van, God Willem, hoe komt het toch dat jij bruist? Eet je de hele dag kalgrond te bletten of uh, geen ideeën? Ja, ik kan er maar één ding op zeggen eigenlijk. En dat ga ik ook doen. Luister maar naar het volgende nummer: Daarom bruis ik.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 Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex -like screaming ZANG EN I... Als je hier niet van gaat bruisen, dan, dan bruis je nooit meer, denk ik. Ik kan trouwens wel vertellen dat uh, Green Day werkt niet in je vaatwasmachine. Nee. Ah, eens kijken, wat hebben we nou weer? Ja, ja, ja, ja, ja. Alice Cooper, schools out. School zouden en ook dat was weer een request. En dit is dan nog niet eens het glazen huis. Kun je nagaan. Ah, Tijd voor iets rustigers, mensen. Laten we maar doen, hè. Oh ja. I'm uh -huh. Guns N' Roses, Don't Cry, je hoort het allemaal bij ZFM. En die zomaar ZFM, nee, Rock at ZFM. Het zou eigenlijk een kerstuitzending worden, maar ja... Ik was te laat met het optuigen van de boom, helaas. Nou, ik krijg het net een berichtje van... Uh, willen moet het allemaal zo hard? Nee hoor, dat hoeft niet. ik andere muziek. De Jeff Healy Band, Wild My Guitar, gently Weeps. En het is al bijna kwart voor zeven, jongens. De Jeff Healy Band. Wow, my guitar, I gently weep. Ja, je kent dat natuurlijk van de Beatles. Josh Harrison heeft hem ook gezongen. En uh, nou veel, veel meer natuurlijk. Maar ik vind persoonlijk... in al mijn simpelheid... zeg maar... In al mijn bruisende simpelheid... vind ik dit toch wel een van de, de wat mooiere. Ja. Ik heb nog even wat stof van de, de volgende cd afgepoetst. Wind of March. Journey... Het brengt ons bijna op tien voor zeven. Tot acht uur de beste rok. Wind of March. Wat veel te weinig gedraaid op de radio's. Gaan we wat aan doen? <laughs> Oké. Okay. Loop richting de klok van 7 uur. Ik wil graag het, dit nummer als laatste nummer voor dit uur er even bij Stay with hebben hebben van Let's Zeppelin. Mm -hmm. Geniet er maar van. En tot na het journaal weer. All it glitters is gold And she's buying the stairway To heaven When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get What she can Sign on the wall, but she wants to be sure cause you know sometimes words have to me in a tree by the brook there's a song. Oh uh -huh. Ja, en met de laatste klanken uh, gaan we richting de klok van 7 uur. Vaar maar mee op de rockboat. Nationaal. Het, het verkeersbericht. En uh, de koffie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...